Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse universiteit Harvard heeft een rechtszaak aangespannen... tegen de regering van president Trump. De onderwijsinstelling noemt het ongrondwettelijk... dat de overheid 2 miljard euro aan overheidssubsidies bevriest. De regering eiste eerder deze maand dat de universiteit activisme zou terugdringen. Alle vormen van het diversiteitsbeleid moesten worden gestopt en mondkapjes moesten worden verboden. Dat weigerde Harvard waarop de regering Trump met de strafmaatregel kwam. Ook dreigde Trump buitenlandse studenten geen visum meer te geven. Het Witte Huis heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd. Paus Franciscus wilde worden begraven in de aarde en niet in een crypte zoals de pausen voor hem. Dat blijkt uit zijn testament. De kerkleider heeft gekozen voor de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Zijn graf moet eenvoudig zijn, zonder versieringen. Veel andere overleden pauzen liggen begraven in de Sint-Pieter-basiliek in het Vaticaan. Franciscus overleed afgelopen ochtend aan de gevolgen van een beroerte. Hij raakte in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen. Afgelopen avond kwamen op het Sint-Pieterplein in Rome duizenden gelovigen bij elkaar om voor hem te bidden. Paus Franciscus was 88 jaar. In Vendo is een man van 50 uit het Limburgse Horst aan de Maas overleden na een schietincident. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar zonder resultaat. Het incident gebeurde voor het gebouw van bureau Jeugdzorg en Veilig Thuis, maar volgens de politie is er geen verband met de instellingen. Betalingsdienst Adyen is de afgelopen avond twee keer doelwit geweest van een digitale aanval. Het bedrijf meldt dat het DDoS-aanvallen waren. En daardoor raakten het pinnen en online afrekenen ernstig verstoord. En volgens Adyen zijn de meeste problemen inmiddels verholpen. Dan het weer. Het blijft vannacht droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. In de ochtend is het mistig met bewolking. In de middag af en toe zon, maar ook buien. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm so in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 Ja, heel misschien niet eens gezien. ZFM.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 so hypnotizing Girl, you got the hope for your love So You're want you just come over here Have yourself to my life Don't hold back your love On me, my baby Have with my love Let me just there with your love You've got the touch, my baby As it is, my love, rushing through me